7 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Minister van Financiën Dijsselbloem zegt dat bestuursvoorzitter Gerrit Zalm... zijn bezwaren kende tegen de loonsverhoging voor de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Hij zegt dat Zalm en hij van elkaar weten dat ze het er oneens over waren. Dijsselbloem spreekt daarmee het beeld tegen dat Zalm schetst... namelijk dat Dijsselbloem beloofd zou hebben de salarisverhoging te verdedigen. Volgens Dijsselbloem heeft hij beloofd dat hij de formele kant van de loonsverhoging zou verdedigen... zoals hij in de Tweede Kamer heeft Gedaan. Ook heeft hij de bank ernstig in overweging gegeven dat de verloonsverhoging tot veel kritiek zou leiden. Bij een schietpartij in Istanbul zijn twee agenten gewond geraakt en is zeker een dode gevallen. Volgens Turkse media openden twee mannen het vuur bij het hoofdbureau van politie. Een van hen is door de politie doodgeschoten, de handen raakten gewond. Eerder vandaag drong een gewapende kantoor van de Turkse Arkpartij in Istanbul binnen en hing een vlag naar buiten. En dinsdag maakte de politie in Istanbul een einde aan een gijzeling in een rechtbank. De gegijzelde openbaar aanklager kwam om het leven. De twee mannen die de gijzeling uitvoerden werden gedood. De junta in Thailand heeft de noodtoestand opgeheven. Die was ingesteld in mei vorig jaar, toen het leger premier Shinawatra had afgezet en de macht had gegrepen. Het opheffen van de noodtoestand betekent overigens niet dat er meer bewegingsvrijheid komt voor de Thai. Huidige premier en junta leider Chan Ocha heeft nieuwe regels aangekondigd die het leger veel macht geven om de openbare orde te handhaven. Het weer. De komende uren trekken de buien weg, maar vannacht volgt weer enige tijd regen en daarbij koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen trekken die buien dan geleidelijk weg en dan schijnt de zon geregeld in het westen meer dan in het oosten. Ja, dank je wel het dan. wordt morgen van 8 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden oh ja. en de sterke wind neemt wat af. Ja. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is René Passet van de ANWB. Graag. In de randstad staan nog Friedens op de A2, Utrecht en Bos, tussen Afrit Everdingen en de Afrit Geldermalse, 7 kilometer. De A10, tussen Knoop het Watergavesmeer en het Koenplein. De A10 Zuid, tussen Oud-Zuid en Osdorp, 2 kilometer, na een ongeluk. Op de A13, Den Haag-Rotterdam, tussen Delft-Noord en het Kleinpolderplein, 10 kilometer. Door een ongeluk op de A20, daar staat tussen Schiedam en Rotterdam Centrum nog eens 3, richting Gouda. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland, tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ook 3. A27 Utrecht-Breda tussen Knoop het Everdingen en Werkendam over 20 kilometer langzaam rijden. De N211 Hoek van Holland naar Gouda tussen Quinshul en de A4 3 kilometer. Waarschijnlijk is daar een ongeluk gebeurd, want de vertragingstijd is behoorlijk. De N219 zevenhuizen Capelle bij Zevenhuizen nog 2 kilometer. En de laatste, de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Spaarndam 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel.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 heeft het al 25 jaar en jij het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Ik durf een plaatje in te Yeah yeah. Wat is pel de ja, deze gaat naar de gevangenis Hij maakte ooit een video van een chick die hem pijpte en nu moet hij naar de gevangenis Turn out the music Ja, het is officieel bewezen Deze gaat naar de gevangenis direct en gaat niet langs dan Stef en Stijn Nu ook wat geen 200 gulden maar u krijgt wel McLemore en Ryan Lewis Dit is Ken Holders bij CFM Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. First shot, come strip walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Gosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. moon walking, And this here is our party. My posse's been on Broadway. And we did it all. Like Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light go and shine on death.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 See shit hustling, chasing dreams since I was 14 With the four-trap busting Halfway across that city with the back, back, back, back, crush it. labels out here, now they can't tell me nothing We give that to the people, spread it across the country Labels out here, now they can't tell me nothing We give it to the people, spread it across the country Can we go back? This is the moment, tonight is the night Hands up like this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 Het nieuwste Forbidden Voices en daarvoor kent met Clamor en Ryan Lee. Ik sta meteen bij CFM drie, of nee, sorry, een onderwerp. Vroeger in mijn programma heette dat de drie onderwerpen, maar dat is nu anders. Hoe heet het nu? Het heet nu gewoon uh, het onderwerp. <laughs> nou, hey, inspiratie, dat is, yeah. godverdomme. Um, Stijn en ik gaan het zo meteen drie en, minuten lang en, hebben over en... jouw lievelingsonderwerp. En Darlena, ja, die doet mee. Het wordt Come een on. ultieme groepsdiscussie vandaag. Ja. Um, wel wil... weer zo'n leuk onderwerp. Ja, er zitten meestal superleuke onderwerpen tussen. Je mag ja. Waar ja. wil je dat uh, Stijn, Darlena en ik het drie minuten lang over gaan hebben? Mailen kan. Steffenstijn@jimo.com of twitteren. Steffenstijn zie je Hey, um, ik had het net oh. in mijn intro even over uh, Dave Roefink. <laughs> ja. Ja, wij hebben één klasgenootje die geld ontzettend op hem. Ja, ik weet, ik ben gewoon fan van hem, oké? Okay? Ben jij ook fan ik... van hem? Had je het niet over mij? Ja, natuurlijk. <laughs> tuurlijk had ik het over jou. Dankjewel. Ik weet hoe vaak je dat videootje hebt gezien. Maar hij is nu uh, berecht en veroordeeld. Tot, tot straf. Ja, hij, o, hoeft, niet, hij hoeft niet te gevangenis. Maar hij heeft dat in. filmpje toch niet gemaakt? Nee, uh, nou, wat hij, is heeft, hij heeft dat filmpje verspreid. En hij heeft op datzelfde feestje heeft hij ook juwelen gejat. Oh. Ja, oké. Okay. Dus daar is hij. Maar hij, wordt niet, uh, hij gaat niet de gevangenis in. Dat vind ik jammer. Terwijl het wel vrij dure juwelen. Zo, die werd. Eh, die, ja, werd een... die gaat wel problemen krijgen in de gevangenis. Nee, die wordt flink Zo'n mooi boy die uh, heel erg populair loopt te doen. Zo, daar hou ze niet van. Die houdt echt geen weken vol. Nee, nee, daar gaan we niet echt, even bellen. Dave Roofing. Ja? Ik denk dat die. Uh, kijk, soms moet je gewoon actie... Dave Roofing is op dit moment gewoon te groot voor ons. Dat is erg toch eigenlijk? Die gaat niet met de lokale omroep praten. Waarom met, die, niet? Die praat met Winston en Albert. Ja, nou en wij zijn gewoon een nieuwe Winston en doe, Albert. Doe even. <laughs> even zo. <sorry. laughs> Hallo. Hallo. Hallo, ik ben het uit de boulevard. We hebben het winst en gasten We zijn een keer genaaid door Rambam. En daar kom je helemaal ja. niet tegen. Ja, vooral Albert Verlinde dan. Ja, die werd kwaad, je die die werd kwaad. Die kerels, wat e maak je nou kwaad? Dat doe je zelf elke dag. Ah, wat zij heel tof deden inderdaad. Rambam, die had zoiets van... Uh, het is super irritant als bekend persoon... dat er de hele dag mensen achter je aanlopen... en in je bosjes gaan zitten. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan bij uh, de rollpers van Nederland... gaan wij in de bosjes zitten. En wij gaan ze achtervolgen met de auto... en foto's maken. En volgen ja zenders op hun auto plakken. Ja, ja dat stil. ging wel even ver, maar... Ja, okay, maar... Maar op een gegeven moment werd hij er gewoon kwaad om. Albert Vlinder werd echt heel kwaad. Ja. En dan gaat hij ook in zijn eigen programma zo sneer. Terwijl eigenlijk doen zij... Het wat is hij een elke, de, waar hij ja. een paar ton per jaar mee ja. maakt. Ja. Hij dus is gewoon een schijnheilig homo. Schijn, Waarom <laughs> moet dat homo er <laughs> nou bij? Nou? Hij is schijnheilig. En een homo. En een, ja, hij is een homo. <laughs> nou, dan is het dus een schijnheilig homo. homo ja. Ja. Ja, nou... Ja, dan kan dat goede conclusie. Linda Hakenboom van uh, Rambam, die zat bij Spuiten en Slikken afgelopen week. Ja, ik heb het niet gezien. Ah, ik wel. Nou. Ah, wat is ze leuk. Ze ja? had heel veel bedpartners gehad. Dus zij, ik had, oh, nou, uh, nou ja, als je misschien snel bent bedt. Ja, deze nee, ze heeft negen jaar relatie al. Maar uh, Linda's Hakenboom, zijn po echt populaire interviewcarrière, is hier begonnen, he, bij CFM. Echt? Ja, nee, nee, toen, toen bij het eerste seizoen van Rambam, toen zag ik dat een keer. Toen keken er ook echt bijna geen mensen oh, naar. Oh, zo. En toen uh, had ik een mail gestuurd van, mag ik een keer een interviewtje doen? En toen uh, heb ik Linda Haken. Ik heb haar nummer ook nog steeds. Ja, dat weet ik wel. Ja, ja, dat is, ja daar poch ik ook graag mee. Maar, maar stiekem, stiekem ja. ben ik gewoon een van die uh, 50 bedpartners van dit. Precies. Maar goed, Dave Roefing, die, Mocht wordt, dus willen... wel, die wordt dus verborgen. Nou, mooi. Ja, fijn. Goed nieuws. Ja, maar aan de andere kant heb ik zoiets van die gast geeft niet om geld, maar wel om aandacht. Ah, tuurlijk. Dus, dus dit vindt hij alleen maar fijn. Tuurlijk vindt hij dit alleen maar fijn. Ik vind ook... Hij heeft daarna natuurlijk een podium van RTL gekregen... met die Relive zo. Ja, maar dat is niet echt goed gelukt. En die vader, die, die Dries... Dat is de, de vader van Dave. Die bestaat ook nog. Die vindt het ook wel lekker volgens mij. De nou, publiciteit. Dat, ja, de publiciteit wel, maar... Als, als, als mijn zoon later... Een, Naar de gevangenis zou gaan? Nee, als mijn zoon later met de chick van een... of de dochter van een superrijk gast... in een, in een badtub zit en gepijpt wordt en daar een video van wordt gemaakt... dan zou ik wel mijn zoon een schouderklopje geven. Ik ben trots op je, jongen. Ja, omdat je dat oh. zelf nooit lukt. <laughs> Heb je ooit een badtip... Uh... Nee. Nee. Ik doe niet aan badtips. Nee? nee. Jij doet gewoon een badkuiper. Uh, uh, <lacht> zo doen we dat dan. Zometeen de mannen mega hit ook. We gaan even bellen voor de estafette. Kijken of we die kunnen verlengen. Er zitten al vier mensen. Ja, gaat lekker. Oh, Jean komt er ook zo meteen aan. Cool. Ah, yes. En Daft is hier met Verwel Williams. De comeback van Verwel en van Daft Get lucky like the legend of the phoenix with beginnings what keeps the planet spinning uh, the force from the beginning Just some fear. Een beetje een terugkeer na een heleboel jaar, natuurlijk, toen. Wat heeft Dapunct dat toen ongelooflijk slim aangepakt? Hoezo? Maar, nou ja, ze hadden toen. Eh, ze waren toen zeven jaar of zo, hadden ze geen nieuwe muziek uitgebracht. En toen ineens in Frankrijk hadden ze op een hele belangrijke snelweg. hadden ze zo'n mega billboard ingehuurd met alleen die maskers erop. En dan gewoon verder niks. En dan hebben ze drie weken niks van zich laten horen. Ja, dat, dan krijg je een hype, jongen. Dat was bizar. Ja? Het, het was een goed album. Ik heb hem heel vaak geluisterd. Maar er zat zo ongelooflijk veel hype achter. En Verwel dacht, nou, doe wel aan mee. En dat uh, heeft goed uitgepakt. Ja. Want die is nu uh, helemaal happy. Nou, mooi. Mooi, mooi verhaal. <laughs> ah, dat is vond het leuk. Um, dag en Verwel hier, get lucky. Ik heb een mailtje gekregen van Ilse. Die laat weten, ik heb heel veel gezeik met Team Mobile. Dus jullie mogen het wel even hebben over die cut providers. Oh. Nou, ik start het verkeerde muziekje in. Amateur ben jij ook. Wat een amateur. Ik vond het wel grappig. Ik heb je alles geleerd en nog steeds kun je het niet. Wij hadden in, uh, op, de, op de middelbare school hadden wij een gast. En die, uh, die deed altijd alles fout. Yeah. Dat ging helemaal, helemaal niet goed. En dat wist hij ook. En dat vond hij helemaal niet erg. Hij vond niet erg om te falen. Hij had geen faalangst. Op een gegeven moment ging hij. En dat was een, een buitenlander. En op een gegeven moment ging hij zichzelf Amateurk noemen. Dat vond <lacht> ik ook wel. Ik, Ja, dat vond ik leuk. Ja, dat was dat leuk, goed. Ja. Oké, okay, uh, we gaan het eens even hebben. Over providers. Ja, ik zit dus. Mijn muziekje startte niet. En nu loopt ook gewoon die hele freeplayer vast. Nice. Goed. Nou, dan doe we het zonder muziekje. Als ik dan nou de muziek doe, dan gaan jullie praten. Anders dan. Uh, oh, kut, hij crashed. Nee! Oh, nou, nee. oh, hij crashed. En nu? Uh-oh. Nu heb ik een probleem. Kut, sorry. Hele, oh, nee. hele playlist weg. Oh, nee! Oh. Het ging al zo verschrikkelijk. Dit is echt, we kwamen hier aan, dat heb ik nog niet verteld. We kwamen hier aan vandaag en ik heb gewoon. De, de, ik ik, ik, ik zeg, doe zeg maar thuis de playlist maken. En ik heb gewoon exact dezelfde playlist als twee weken geleden gekopieerd. Ja, kneus. Nou, dat, dat begon goed. al lekker. Dat ging helemaal niet goed. Gewoon Doom-aflevering, dit. Ja, nou. Dit is uh, gewoon. Dit, dit is een manier van God om ons te weten, laten weten dat we nooit meer een aflevering moeten skippen. Dat we Nee. Nou goed, ik heb in ieder geval een muziekje. Yes. Is dit het muziekje? Dit, dit is het. Hiervoor hebben we onze hele playlist laten crashen. Jezus. Oké. Okay, um, nou goed, um, la doen jullie anders die discussie even? Dan kan ik hier even wat shit fixen. Wij moeten die discussie over. Nou, nou. laten we lekker over profilers gaan discussiëren. Oh shit. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal geen interessant onderwerp. Nee. Nou, bij welke provider zit jij? Simyo. Nou, gaat het een beetje goed? Ah, ah. <laughs> What the fuck? Ja. Ja? Leuke provider? Wer? Ja, het werkt. Heb je er veel klachten mee gehad? Nee. Nee, Dus het, hoeveel internet heb je in de maand? Uh, 1500. MB. MB. En ja. daar kom je mee uit? Ja. Van Wat MB? Wat? Wat, wat wil je nou weer? Ja? Van 8 tot 88. Oké. Okay. Spelletjes van MB. Haha. <laughs> ah. Nou, ja, ik eh. Uh, wat een vind, verschrikkelijk Ja, het is echt een verschrikkelijk onderwerp. dit. Is. Het heb je niet het, nog meer binnengekregen? Nee, dit was het enige. Sorry. De producer die maakt het programma gewoon. Ja, jij hebt het onderwerp uitgekozen, hè? Producer. Ja, dit was oh. jouw programma. Nou, het ik echt een ontslagen die handen. Hallo. Nee, maar ja, profiler. ik zit bij Vodafone, werkt prima. Ik, ik ook. Ja. Moet veel betalen, maar ik ga gewoon... Het, het, we, het werkt. Ja, blij ja. dat mensen het nu weten. Nou, fijn. Goed, laten we even een plaat gaan draaien. Dan kan ik die shit fixen en dan kan ik ook weer even. Hoe ga je dat... Mag ik, mag ik een nummer uitzoeken via Spotify? Nee, ik hoor nu iets door te krijgen. Waar zit hij? Oh. Wat? Hallo? Hallo? Hallo? Nee, jullie hoeven niet hallo te zeggen. Oh. Doe even een Spotify-nummetje. Ja, wacht, ik, dat kan dus niet. Waarom kan dat niet? Uh oh, oh ik, Er klinkt nu waarschijnlijk muziek bij. Ja, oh. Het is ook gewoon stil nu. Oh god jongens, wat is dit? Zet allemaal? even doe even Spotify aan dan. Ja, dit is via Spotify. Kijk, ja, laat mij even een nummer kiezen. Wees. Oh, wacht. We Ga weer. De is het allemaal opgelost? Ja, ik, uh, we kunnen nu uh, nog een uur voort op zijn minst. Dus oh, dat is nou. een heel, uh... oh, mooi. Hebben de mannen meegeheterin verwerkt? Ja, zeker. Ah, die staat kijk, gewoon Ja, uh, klaar. Dan is het goed. Ja, het is wel echt weer een uniek plaatje. Ik weet niet waar je het vandaan haalt. Ja, van uh... de mannen uit Emmen natuurlijk. Dat vind ja. ik, maar, maar zitten die ook echt nog steeds te luisteren? Ja, die zijn gewoon mee aan het luisteren aan het denken. Dat zijn creatieve <laughs> genieën. Dat wil je niet weten. Nou, um, ik heb een verhaal gehoord. En dat wil ik zo meteen eigenlijk wel nog even uitgebreid op de radio horen. Over iets met een hert. Een hert? Ja. Ja. Ja. Dat is zo meteen hier. We gaan ook even bellen. Met, um, ik heb haar naam niet in mijn hoofd zitten. Want normaal heb ik een hele week om die te onthouden. Maar dat is nu even iets anders uh, geworden. Oh ja, met Jonne. Want we gaan Broem, naar... Jonne. Dat is een meisje. Dat is een meisje. Ah, ja, daar ah. houden we van. <laughs> want we gaan namelijk door met de vraag En die luidt nog steeds um, als volgt. Hoe ziet jouw perfecte relatie eruit? We hebben daar echt inzichten van gekregen. Ja, wij ja, zijn ik... echt experts nu, Mijn persoonlijke hoor. leven is gewoon verbeterd door al die tips die we hebben Nou, Ja, mijn ook. Ja, ik ben nu een hosselaar. even. <laughs> Goed. Zo, Lena. Tijd voor het weerbericht. Ah, joebie. Vanavond en vannacht vallen buien. Ja, poepie! En. Ja, dan moet je dat nou nee, nee, dat... toch? Dit is haar eerste keer. En dan ga jij dat dan niet schreeuwen. Het weerbericht lezen, bedoel je? Ja, ja. Bedoel je. Oh my god. Nou, morgen wordt het in de loop van de ochtend droog en gaat de zon flink schijnen. Met middagtemperaturen rond 9 graden blijft het wel fris. zon. Zo, goede vrijdag regen. Maar in de noordoosten tot de namiddag droog. Het wordt uh, maar een graad of 8. In, uh, in het lange paasweekend zon en overdag een. Zo, nu ben ik kwijt. 8 tot 12 graden. Yeah. Ah, ja, ja, maar ik vind het knap hoor. Het... Zeker weten. Dank ik liep even vast. wel, Darlena. Over vastlopen gesproken. Nog zes meldingen te beginnen op de A16. Goede lekker. Hoor. Ter hoogte van. Uh, nou, ik denk dat ik, knoop... ik maar weg moet gaan. Ah. Zo, is ik, zo, is ik, zo is het nog nooit. Ter, ter hoogte van Knoop en Klaar voor Polder is een omleiding ingesteld. Komt door een spoedreparatie. Verkeer richting Rotterdam volgens Sirix Dat kan via de A17, A59, A28 en ook de A15. Ter hoogte van de recht -tunnel, daar, een afsluiting van de rechtertunnelbuis, ook door die spoedreparatie. En naartoe tussen knooppunt Klaarverpolder en Zwijn ligt 11 kilometer stilstaansverkeer. Dus meer dan 30 minuten komt door die spoedreparatie. De 28 Zwolle veen tussen de wijken en Zuidwolde. Daar 3 kilometer stilstaansverkeer komt door een ongeval. En daardoor ter hoogte van Zuidwolde een afsluiting van de rechterrijstrook. rijstrook. Laatst op de N206 Heemstede-Slootermeer tussen de aansluiting met de A44. Dat is bij Afrit Leiden en de N447 naar Leidschendam. Daar is een vertraging van 5 minuten. Dan de Flitsers. Dat zijn er op dit moment 3. De A12 Gouda-Utrecht Bodegraven en Nieuwe Burg daarbij 37.5. En ook de andere kant op daarbij 37.3. Ik zei gemeld door Brian. Wil je net zo'n held zijn als Brian? Meld aan jouw Fritsen via fritsers.nl. Laatst het op de A73. Venlo Nijmegen tussen Boksmeer en Hap, daarbij 82.1. Steffen Stein Omi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 Ja. Oh takes me down Ik kom eens bij CFM, I want you to know. En daarvoor de nieuwste van OGN en Cult. Um, we gaan eens even bellen. De beste Aan de telefoon. Ik, is, is, als ik Jonne zeg, spreek ik het dan goed uit? Ja, ja. Goedenavond, Jonne. Hi. Mocht je nou denken, huh? we hadden toch een uh, Isme gepland staan voor deze week? Ja, ze heeft um, haar naam veranderd. Nou, ja, ze heeft haar naam veranderd. <laughs> en, en, yeah. helemaal, maar uiteindelijk, het komt helemaal goed. Nee, um, Isme die zat um, in de UBA. Voor de mensen die geen student zijn en dat niet weten. Dat uh, is de universiteitsbibliotheek. En uh, heb jij daar eigenlijk veel uur doorgebracht deur gebracht zijn al? Of, uh... Wat is de Uva? De uve, hier, dat bedoel ik. Vandaar dat je zulke <laughs> kutcijfers haalt. Dat nou, is, uh... zeg, mijn moeder luistert ook, hè? Oh. Zo. <laughs> nou, bedankt. Oh. Um, Jonne. Ja. Waar bevind jij je op dit moment? Uh, in Amsterdam. In Amsterdam. Thuis. Thuis. Daar studeer je ook? Of... Ja, klopt. Oh. En je woont op jezelf? Ja. En hoort daar een vriend bij of vriendin? zijn heel open minded. Nee, <laughs> nee hoor nee. Want uh, dat is, is natuurlijk wel waar, je na, waar we je een beetje naar willen vragen. Ja, klopt. De eerste vette vraag die op dit moment loopt, is um, hoe ziet voor jou de perfecte relatie eruit? Uh, ja, dat is lastig. Ik weet niet echt of het überhaupt bestaat, perfect. Ja, nee, maar goed, oh, dat, die je je nog niet dat is wel een goede. Ja, ja dat vind ik het wel een goede. Het, het is meer dat je echt denkt van nou hierin kan ik gelukkig zijn, kan ik me helemaal onderdompelen. Oh, ik weet ook iets waar ik nu sorry sorry Jan, ga verder. <laughs> Oké okay, ja uh, yeah. ik denk dat het echt heel belangrijk is dat je ja, op je gemak bent met elkaar gewoon een soort van soort, toch een soort beste vriend ook hebt waar je dan samen mee kan zijn of zo weet je of je dan gewoon samen lachen samen leuke dingen doen. Elkaar vertrouwd, uh, dat het niet. Ja. Heb je het wel eens gehad dat je. Ik word iemand echt gewoon, als vertrouwen? ik naar je luister, word ik gewoon verliefd op jezelf. Oh. Mag je dat even zeggen? Hé, <laughs> hey, maar wat. Je, je zegt vertrouwen, want vertrouwen, is dat wel eens heel erg een schade of. Ja, eigenlijk wel. Uh, maar dat is bij ons allemaal al, denk ik. Of niet? Ja, bij mij wel, wel niet klaar. zo. Maar ja, bij mij ook. Ja? <laughs> ja, de ja. jongens, wat een praat. We, we zijn zo jong. Ik ben Steven en ik ben de alcoholist, ook. Wat een praatgroepje wordt het zo. <laughs> Nee, um, oké. Okay. Um, en uh, wat is de langste relatie die je ooit gehad hebt? Oeh, uh, ik denk dat het ongeveer twee jaar Zo. Oh, dat is nou, ook dat serieus ik, lang gewoon. Zo lang nog allemaal relatie. Hoe ja, ja. jongens? Woe! Wat? <laughs> uh, twee jaar. En uh, kwam de sleur er een beetje in of waarom is het uitgegaan? Um, ja, dat eigenlijk vooral. Het was gewoon. Uh, dus dat was niet de perfecte relatie. Nee. Nou, dat is leuk, want we hebben hem nu aan de telefoon hangen. Nee, nee. Dat is leuk, zegt hij. Dat, oh, hij je? komt nu van de show te aflopen. Oh, oh smerig. Goed. Um, maar wat is dan bijvoorbeeld zo'n les wat je daaruit trekt? Jongen, jongen. Um. Ja, we gaan diep Kunnen we niet duiken? gewoon op seks ja, hebben oh, jongen. <laughs> De volgende keer doen we weer een graag met Eftabette Stijn. Yes. yes! Les, ja niet echt. Uh, ja, dat, maar dat, dat is meer dan gewoon je gevoel op een gegeven moment dat niet meer echt mee zit. Daar kun je niet heel veel aan doen, denk ik. Dan is het gewoon klaar. Maar dat lijkt me echt kut. Dan heb je al twee jaar en dan, dan, dan op een gegeven moment denk je van... Ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk meer. Maar dat is iets wat je eigenlijk niet wil voelen, weet je. Nee, je, je hebt zoiets van... Ja. Dat lijkt me heel, heel maar lastig. als het er niet meer in zit, dan gaat het ja, gewoon nee, niet ja. ja, maar het is wel heel, heel lastig natuurlijk, want je investeert twee jaar. Want dat is het. Het is ook investeren in elkaar. Ja, ja klopt. En, uh, ja, niet dat... gaan huilen, jongen. Nee, dat is helemaal niet nodig. En vrolijk blijven. Waar, waar word je echt vrolijk van? Waar word je gelukkig van? Zo. Zo, jo Jonas gaat weg. Je wil toch even van zich laten worden. Volgens mij gaat hij direct naar zijn vriendin. Toe, ja, die, er zit zoveel <laughs> testosteron in dat... Plek. Oh, hij kijkt heel kwaad naar ons. <laughs> Onze technisch directeur. Onze die technisch was die... dienst die... Uh... Oh, hij wil nog... Een... Nee, we zeiden dat je... Hé, hey, Jonas, we hebben een meisje aan de telefoon hangen. Ga eens even weg. Ja, Jonas, vertel even verder. Met rust. John, waar word je nou echt gelukkig van? In een relatie bedoel je of niet? Ja, doe maar in een relatie. Wat, dat je echt uh, moest lachen. Gewoon eerlijk zijn, hè? Ja. er ja. ja, samen kan lachen. Uh, maar ook gewoon inderdaad wel dat je nog heel erg verliefd op elkaar bent. Dat is echt... Ja, jij had op iets seksueels gehoopt, hè Nee, nee, nee niet. Ja, ook heel belangrijk. Oh, nou. Oh, nou. Oh, nou ja, Vertel daar eens kan... wat over. Nee, dit gaat er erg, jongens. Dit gaat nou echt onver... Wordt we... de estafette ineens letterlijk een nieuwe, op deze manier? Nieuwe, nieuwe naam voor ons programma verzinnen. Oh, <laughs> goed. Komt allemaal ja, jouw We weten weten eigenlijk Sjaak en David. Komt het Hé, <laughs> <Hey>, uh, <laughs> wie van ons is Sjaak? <laughs> <laughs> nou, ik was David. Dus oh, dan, uh, ja, jongen. Uh, goed. Eh... Um, <laughs> Jonne, dankjewel. Ja. Yeah. En dan heb ik nog één vraag aan jou. Uh, aan wie ga je het Esther Vette stokje doorgeven? Oh, ik ga niet met Esther dan. <laughs> Zonde. Dat vinden we wel jammer. Ehm, wow. um, ik doe het denk ik aan Dana. Dana. En uh, wie is Dana? Dat is een dingetje van mij. En heeft hij een relatie? Uh, nee, niet. Maar daarom ben ik best wel benieuwd wat zij dan uh, wel als een perfecte relatie zou zien. Wat denk je dat ze gaat zeggen? Oh ja, dat vind ik, ik ben er wel benieuwd naar. Ik vind het wel grappig. Volgende week gaan wij proberen hier uh, Dana aan de tele. Als die niet in de UB zit, dan komt dat vast... Uh... Nou, UB's, sletjes. Oh. Ja, er was laatst een artikel, stond er op... Uh, ik weet niet op welke website, over de, de, de soort mensen in de UB. Nou. Er stond ook de HBO'er wordt uitgelachen door de rest van de Dat <laughs> Vond ik wel ja, een mooi artikeltje. Ja. Ben jij vaak in de UB te vinden? Uh, yeah. Nou, als je even op uh, je, op de je de... Facebook wal <laughs> zit wanneer, dan komen we keer langs? <laughs> Oké, <Okay>, is goed. Hé, <laughs> hey, uh, Jonne, dankjewel. En uh, wij gaan volgende week proberen daarna te bellen. Is goed, dankjewel. O Alright, hey. Doei. Hey. Business. Ik zie de meest mooie Frances op de the haken en ik weet niet wat ik zeggen bonjour, mon amour, moi Marcel, tu es très belle, and and say Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu français, and I say. En hadden ontroerd dan met aan de scène, En daarna samen op laat doen, even. Mmm. Mm mmm. -hmm. Ah. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zijde, de zijde. Ze leken mix van dat, Cecilia en er gebeurde iets met mij. Toen saai saai. Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En ik even tof breaking news voor jouw kant, uh, Stijn. Wat komt er in Amsterdam? Ja, ik lees dus net op Facebook. Ja. Van, uh, en dan de... is het waar. Nou, nah, dat zeg ik niet. Maar van de, um, van de Facebookpagina van Disco Dolly. Disco Dolly? Uh, zij zijn uitgekozen door de burgemeester Eberhard van der Laan himself. Ja. Dat zij volgens mij de allereerste club zijn in Amsterdam met een 24 uursvergunning. En samen met twee andere clubs lees ik nu in het centrum. Maar is dat dan alleen in het weekend of ook door de week? Uh, Weet ik niet, dat staat er niet bij. Ik zou het wel tof vinden om gewoon een club te hebben in Amsterdam... waar het ook gewoon, zeg maar, niet donderdag, vrijdag, zaterdag... gewoon fucking druk is. Hoe bedoel je? Dat je gewoon, als je maandagavond je helemaal de tering verveelt... dat je gewoon de hele nacht kan feesten. Ja, nou ja, dat zal dus, ja, goed. uur. Als je daar om 7 uur zin hebt in feest, dan ga je daar lekker heen. Ja, tof. En Disco Dolly klinkt wel gezellig. Disco Dolly. hey Disco Duivels! Ik ben disco, dolly. Um, afgelopen weekend was het in uh, Emmer Disco Stijn. Ja. Want uh, jij vierde je verjaardag. ik vierde mijn verjaardag. En ik ga nu publiekelijk voor alle miljarden luisteraars van dit radiostation. ga ik verkondigen dat ik het echt oprecht jammer vond dat ik er niet bij kon. Ja, jongen, dat is allemaal van het gedrag achteraf. Ja, maar het is. <laughs> We hebben tentamens deze week. We moesten week. allemaal projecten inleveren. En we zouden eerst dat weekend met jou uh, meegaan naar ja, Emmen. Het hele ja, weekend. Klopt. En toen hadden we toch wel zoiets van. ja Als wij met z'n drieën dat weekend. Dan gaan we flink zuipen. We Heel, gaan oh, weinig joh, slapen. Ja. En daarna zijn we gewoon drie dagen kapot. Terwijl we tentamens hebben. Ja. Dus we, toen hebben we besloten met pijn in ons hart. Echt, het Miau. deed echt pijn. Miau. En mijn poesje is gestorven van binnen Miau. daardoor. <laughs> dat, het, dat het gewoon niet kon. Miau. Miau. En dat spijt me voor in vaderland. Ja, dat zal best. Want we hebben best iets gemist, want ik hoorde iets over een hert. Ja, we hebben een hert in de woonkamer hangen. En een echt opgezet op? nee, of een, nee, gewoon nee, echt zo'n zo action head? Nou, nah, niet een action head. Het is best wel een duur ding. Een duur head? En je van het gewei dat kun je dus wel in ja. Alleen ja, we wat drank op. En ze worden, nou ja, er, werd al wat er werden al aardig wat dingen door de woonkamer heen gegooid. Ja. Dat hert is op een gegeven moment gesneuveld. Alleen toen hebben, ze, hebben die vrienden hebben geprobeerd dat van mij... Dus ze hebben dat geprobeerd uh, zo, zo, uh, zo goed mogelijk te, te, te zeg maar, dat het niet uh, duidelijk was. Ja. Dus ik werd de volgende dag wakker en ik dacht, wat zou dat gewij aan? En die was dus gewoon helemaal raar opgeplakt. Maar het allermooiste is dus nog... Dat jij liet mij een fotoshoot Ja, dat die... was een soort fotoshoot die die... van Wouter Reinier. en Reinier. Ja. Uh, je ziet ze eerst echt naar het hert kijken. En je denkt, oh, dat is een leuk hert. En dan zie je ze zo poseren En dan zie je ook gewoon dat het, dat het geweide afvalt. En dan zie je zo weer kijken: van, wat de fuck En, en dan, dan lachen. Ze... En dan lachen ze ja. ook nog. En dan weer naar de kamer. En dan proberen ze dat, dat hert weer te maken. En dan uiteindelijk zie je dat het lukt. En dan staan ze weer trots voor dat hert. Dat vind te ik. Poseren. Ik heb zo ja, gelachen. Ja, het was een foto's. mooie fotoshoot. Ja, ik wist dat helemaal niet. Ik was daar was waarschijnlijk niet bij. En jij denkt die ochtend na waar de fuck is er met haar gebeurd? Ja, ik dacht het en ze denken, kut, Nou dat gaat mam niet leuk vinden. Maar uh, het, het bleek dat het gewoon... Uh, ja, zo, je kon het er gewoon inzetten. Je hebt het gewijden weer ingesteld. Ja, maar het was een wow. hele leuke foto. Dat heb ik ook wel schijnlijk gezegd. <laughs> Goed. Um, Oké, okay, maar het hert staat dus weer vier overeind. Het hert staat vier overeind. <laughs> ik snap hem niet. Wat is de grap? Hij staat vier overeind. Vier ja. Oké, okay. <laughs> okay. um, je mag kiezen. Am I wrong of take on me? Uh, ik zeg uh, Barack Obama. Nee, je moet kiezen. <laughs> Barack Obama komt volgend jaar. Ik ken take on me niet. Dat is deze. Het is een classic dit. Hij is wel leuk. Maar jij haat... Poes een stukje door? Jij haat classics. Oh! Ja, Darlena vindt hem leuk, deze. Ik ken, ik ken hem. Och, jezus. Ik Doe ken maar Emma hem. wrong. Nee, deze is toch leuk. We krijgen zo ook al uh, onze poes- en buurmanskaarten. Ja, <laughs> dat is helemaal mooi. Ja, dat wordt hem. Ja, dan doen we zo meteen niet van jij. dan doen we nu voor Darlena en mij aan HT-coming. Okay, the Lena's playing the FMV. Look at Look again. dat zo'n... Kugetje en dan zo... Ja, maar zo, zo dat doet Stefan ook zijn hoofd, hè? Ja, ah, heerlijk. You're de take on me. Aha, aha, wat leuk. Um, hier, hier bij CFM. Hé, hey, um, we hebben nu de mannen meegehit. En daar hebben we nog steeds geen jingle voor. Ja, moet even... We hebben Annabel weer verhaald. Eigenlijk keer moeten we hier met alle mannen gewoon dat ding in gaan zitten. Dat jullie gewoon dus zo'n mannen, mannen, mannen. Ja, maar mannen dan even iets origineels. Dat ja, zou zal... geniaal zijn. Ja, iets dat is wel te. Maar ja, dan moeten ze allemaal uit Emmen komen. Nou, ik kan toch gewoon mijn telefoon een keer iets opnemen? Of is dat niet goed genoeg? Eigenlijk niet, maar het, is, het gaat om het grapje. Daarom. Ik bedoel, nu hebben we helemaal geen jingle. Nee, oké. Okay, uh, ja, dus is beter. Dus dus Darlena. Darlena. Ik dacht, als het nou leuk is, als jij even nu op, met je diepste stem even zegt: de mannen mega-hit. Ja, maar ik heb ook niet zo'n diepe stem. Bro, op, Me met je diepste stem? Oké, okay, let op dat drie. Ik echt niet. Drie, twee, één. De mannen mega <lacht> Nou, goed genoeg. Ik heb zo'n trafstiet, <lacht> maar dat <lacht> maakt niet uit. Wat is de mannen mega geworden van deze? Nee, je stem. moet wel de staan klikken Ja, is, en dat is uh, Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De, de, voor, de voor tak maar dat is vast geen voertak. De uh, onze, ja, onze poes en buurmans kater. Danke voertak. Ja. Maar wat, uh, wat is de boodschap achter dit liedje? Weet ik niet. Oké, okay, het, het is gewoon leuk nummer. Oké, okay. elke week lig je uit Emmen en deze week de voertuig. Onze, Onze poes en, en buurmanskater. Buurmans Onze poes maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik hoorde laatst met mijn schoenen, terwijl ze elkander zaten te zoenen. In de tuin, bij ons in de tuin. Het is gewoon een schandaal, we maken die beesten een kabaal. In de tuin, bij ons in de tuin. Ze zijn zij toch niet te houden, Laat die beesten maar miauwen. In de tuin, bij ons in de tuin. Onze koes en buurmans skater maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatst met mijn schoenen terwijl ze kander zaten te zoenen in de tuin bij ons in de tuin. Het is hier gewoonweg een schandaal we maken die beesten in kabaal in de tuin bij ons in de tuin. Ze zijn toch niet te houden laat die beesten maar niet houden in de tuin bij ons in de tuin. Oh god, er zit zelfs een instrumental break. Uh, nou je ja, bent we zijn aan het genieten. <laughs> nou, weg <back laughs> met die, kom uh, op. Het is kubo en een schandaal. We maken die feesten een kabaal in de thuis. Maar miauw, miauw. In de miauw Bij ons in de tuin Miau. Maar na verloop van weken Was de <laughs> wacht in de long. weken <laughs> In de tuin Bij, Bij ons in de, de tuin het was wel te verwachten, Nu zijn ze met me de achten in de Wat zeg je daar? Het lijkt net of je in een... Uh... In de tuin zit, precies. <laughs> Het is hier volwet een schandaal, we maken die beesten een kabaal. In de tuin, bij ons in de tuin. We zijn toch niet te houden. Nee, fees maar Mario in de tuin. Zo, bij ons prr. in de tijd. Dat Goal kan heel graag bij ons, ons in de thijn. Het allermooiste is dat hierbij staat, wordt lid van de Nederlandstalige Muziekhive. Meld je aan op nedermuziek.hive.nl. <lacht> fantastisch. <lacht> Goed, um, daarvoor tak. En onze poes en buurman Kater. Medemorgen gemaakt door de boys uit Emmen. Ja, ik moest Shout wel Shoutout naar de... Want jij zei net van, nou weet je wat we dan doen voor die jingle? Ja. Dan uh, neem ik mijn telefoon, neem ik die gasten even op. Dat we een jingle hebben. Ja, dan zorg ik gewoon dat we allemaal genoeg ja. bier op hebben. Ja. En, en dan, dan gaan we even iets verzinnen en dan en neem ik dat op. En dan kunnen we dat gewoon lekker professioneel op de radio proberen. En mijn oma laat weten, hebben ze al telefoon dan in Emmen? <lacht> oh, Helemaal okay, Nu mag ik dus ook gewoon op je oma ah. maken. Nee, nee. zometeen gaan we het even hebben over de IKEA en ook um, heel veel hits. Hier op Summer komt eruit eraan... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...